Het weer vanuit het westen trekt bewolking en lichte regen over het land. Vanavond valt er meer neerslag. Er staat een stevige zuidwestenwind. Morgen regent het een groot deel van de dag... en de temperatuur ligt, net als vandaag, tussen de 8 en 12 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A13 Rotterdam-Den Haag vanwege de werkzaamheden. Naar Den Haag vanaf knoppen een klein polderplein... twee kilometer tot aan Berkel en Roderijs. Richting Rotterdam 6 kilometer tussen Delft en Overschie. En vanuit Hoek van Holland naar Gouda verknopend naar Polderplein 2 kilometer. In beide richtingen bent u zo'n kwartier langer onderweg. Op de A15 gooi ik hem Nijmegen tussen Meteren en Baden-Ooien 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is, het, het was niet wat we wilden eigenlijk, maar... Uh, nee, maar het is wel hè, Ja, nee, dus we zitten Daan een beetje te plagen nu, maar uh, we had een nummer overgeslagen. Maar dit is een heel mooi nummer om weer uh, mee te beginnen. Make me feel your love, van Adele was dat. Ja, ja. Bij ons is uh, Ruud, goedemorgen Ruud Sandbergen. welkom.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 Kunnen Excellent. jullie waarmaken wat je wilt? Het gaat goed binnen de coalitie. Dat, en ja, dat zegt iedereen, Ruud. Nee, Maar er is een, een hoge mate van collegialiteit. Dus uh, dat geldt niet alleen voor de wethouders. Ik heb gehoord dat er behoorlijk veel gelachen wordt op dit moment. Maar ook keihard gewerkt. Dat gaat ook tussen de drie partijen onderling. We hebben een uitermate goede verstandhouding.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 ja, daarvan overtuigd waren. Hè. Het, het voorstel is ook raadsbreed aangenomen. Fantastisch succes. En we zijn er ook mee bezig. Het is een hele moeilijke discussie. Maar gelet op de, de positieve houding van alle partijen... heb ik er heel veel vertrouwen in. Ja, ja kerntakendiscussie uh, klinkt uh, nogal ingewikkeld. Mag ik zeggen dat het is... Uh, schoenmaker hou je bij je leest. Oftewel gemeente doe wat je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 geen veld, geen Zwitsers. Ja, dat heel kennen oud. we. Ja, is heel oud. Ja. Ja, maar goed, zo, zo werkt het. Ja. Dus we zullen moeilijke keuzes moeten maken in de nabije toekomst. En, uh, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ja in de loop van de decennia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 En, en hoe, hoe, hoe gaan jullie daarmee op? Krijgen jullie daar ook terugkoppeling van? Nou ja, heel belangrijk is inderdaad... en dat geeft je zelf eigenlijk al aan... de communicatie. Dus er werd gesproken over die zogenaamde tafelgesprekken... Ja. of die keukentafelgesprekken... die dan ja, niet, niet, niet helemaal goed gevoerd zijn... door een aantal instanties. En dat, dat, ja, dat geeft...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 We, we komen nog wat te, ja, te spreken over. Je hebt een hele lijstje van dingen die je kwijt wil. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. We hebben dan de, de twee, de grote onderwerpen financiën en zorgkant. Uh, dan heb je ook nog nieuw beleid. Is daar nog ruimte voor? Nou ja, Omdat nee. er geen financiën eigenlijk zijn. Jawel. Er is bijvoorbeeld. We hebben in ons verkiezingsprogramma hebben wij de, de burgerinitiatieven opgevoerd. Ja.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 Dat leukt de boel wel een beetje op. Het ja. zou ook een burger die niet zo goed het, het was trouwens ook wel, want dat heb ik dan van bovenuit gezien. Het, het, ze hadden ook wel even niet nagedacht. Dus nou, er worden de drempels zijn een beetje hoog.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 Daar, daar hebben de, de bewoners, het zijn er niet veel, maar hebben de bewoners de, de, de bloembakken geadopteerd. Nou, en dat, uh, mm. dat gaat prima. Okay. En uh, zo zullen er ongetwijfeld oh, ja. wat meer ja. dingen op te noemen zijn. Als je bijvoorbeeld de, de, de zijstraatjes van de Haltstraat bekijkt.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 Naar dat is jullie strategie ook om ja. zo te werken. Ja. Okay. Ik vind dat eigenlijk een mooie ja, afsluiting. Ja, mooie. Ik ook. <laughs> Dank je wel voor je komst ja, en het ja, uitleggen van waar jullie mee bezig ja. zijn en waar je staat. Uh, wij gaan, uh, gaan verder met uh, uh, Abba. Ja, die hadden en we nog te je goed. Je gaat wel hals over kop allerlei ja. dingen doen. Head over, Head over heels.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 Ik weet niet of je ja, toevallig... Hè, en ja, en, ja, vesten ja, Ik weet niet of je toevallig het wat ja. hebt gezien van uh, gisteren of eergisteren. Er stond een leuk artikel in over ja. de circuit. Ja, ja.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 Uh, wat je doet. Nee. Uh, hoe diverser, hoe beter. Want ja. uh, we willen graag onze voelsprieten... ogen en oren hebben in het hele dorp. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook iemand... Uh, die gehad, een lid gehad... Uh, van een basisschool. Dus dat kan ook heel goed. Of iemand die een strandtent heeft. Dus het is niet zo dat je... Het is nou... geen rijke, rijke herenclub... om het maar van uh, dat... We, noemen ze we... dat... Uh, je moet in je beroep moet je outstanding zijn. En wat is nou outstanding? Eigenlijk moet je een voorbeeld geven. Dus je, het werk wat je doet... moet je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 Heel wat voor terug. Uh, niet alleen het mooie shirt. Ja. Maar ook een prachtige plek in de, de Tarzan Corner. Vlakbij ja. het startvakken. Uh, een hapje en een drankje. Ja. Goede faciliteiten. Een parkeerkaart natuurlijk. Ja, nou ja, dus goed. dus uh, die dragen op die manier bij. Nou, met die drie componenten hopen we dit jaar ja. toch uh, uh, een 20.000 euro op te halen. Net iets meer dan vorig jaar.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 We zijn eruit, hè, denk ik. Ja, we moeten, we moeten, Ja, gezien de tijd bedoel, ja, ja, ja, bedoel ja, ik. Ja, dat bedoel ja. ik. We kunnen nog. We zijn ongeveer uh, aan de he, tijd. Ja. Uh, is er iets wat je absoluut, wat je nog niet hebt gezegd en kwijt wilt? Um, nou, ik wil alle lopers uh, heel veel succes wensen. En um, ja, ik vind het leuker van zo zo'n run. De ene keer is het uh, mooi weer. Zoals vorig jaar, dat ja. noemden we dan de Tropical Edition. Ja. Omdat het jaar daarvoor was het heel koud. Dat ja. noemden we dan Klopt. de Polar Edition. Nou, laten we dit jaar uh, de Wet Edition dat krijgen. Niet. Maar <laughs> de lopers die zijn in. gewend ja. aan verschillende ja. weersomstandigheden. Ja, is en het zijn allemaal bikkels. En iedereen loopt en draagt een steentje bij voor het goede doel. Dus uh, Geen nou, anders het zijn allemaal, geeft... allemaal kanjes. Ik ben trots op ze. Iedereen Als, komt naar door. een paraplu mee hebben lopers die nou. Nee. Heel erg bedankt voor de tijd. Dank je hebt En succes. Ja, graag gedaan. Succes ook met jullie okay. programma. Bedankt. Wij gaan nog even wat muziek draaien. Joost Nijssel, blij dat ik je niet vergeten ben. Ja. Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien.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 Natuurlijk zijn we in die jaren onze eigen gegaan, met, met anderen in ons hand en in ons uit. Maar nu ik je weer gevonden ben, laat ik je niet meer gaan, we komen gaan. samen uit een samenpaard. Samen. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, dat ik nog zoveel kleine dingen van je kijk. Omdat ik steeds ben blijven dromen, dat het nog zo bij zal komen, ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.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 je niet vergeten bent. En over vergeten gaan we het uh, zeker hebben in de laatste deel <laughs> ja, van deze ochtend. <laughs> uh, Irene, jij bent onze expert. Niet qua nou, vergeten, maar qua zorg. Ja, dat is waar. Heb jij een maar, brandende vragen? Nou van? ja, de, de, de veiligheid rond, rond... Goedemorgen ja, goeiemorgen, Hans. Sorry. Uh, we hadden al even <laughs> ja, met elkaar gesproken. Uh, veiligheid rondom het, uh, ook, rondom, het, ja. om, ja. rondom het huis. Dat is natuurlijk ook in en om rondom het huis natuurlijk ook heel breed. Ja. Hè, want uh, veiligheid is uh, behalve dat je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 een geluidssignaal Geluids, van ja. vergeten die ja. die sleutels mee te nemen. Of, of nou ja, allerlei andere bewakingssystemen die uh, automatisch bijvoorbeeld uh, die melden wanneer er s'mores de gordijnen niet open gaan. Hè. Dan zou het misschien kunnen betekenen dat er iets aan de hand is. Hoef je niet, een, niet eens altijd te denken aan mensen met dementie. Dat kan sowieso een goed bewakingssysteem zijn. Voor, of een, vei, een veiligheidsbevorderend systeem moet ik eigenlijk zeggen. Hè. Zij, ja, dat was net ja, over, over dat op, soort... Op het ja. nieuws over een meneer die vijf dagen ja, in een flat heeft... Ja, hij, hij had wel een, een, een volledige ja. privé uh, ja. maar huur. Maar ja. toch, ja. Dat, dat zou eigenlijk ja. Ja. niet moeten kunnen gebeuren. Aan de andere kant, dat soort systemen doen. Net of het heel modern is. Maar aan de andere kant, wij hadden al met onze bejaarde buurvrouw... een uh, afspraak van Asmor, dat ja. we daar niet op gingen. Dan gingen we even kijken. Ja. En zo heb ik er inderdaad een keer gevonden dat ze in de gang uh, gevallen was. Dus dat soort systemen. En Een uh, En telefoonkringen. Ook een telefoonkringen ja. Dus laten er dus zijn er dus al gewoon ook heel gewone systemen die ook werken. Die heel erg zijn een appel doen. Misschien wel op burenhulp of over uh, sociale controle. Nou, dat je we wijken. praten nu over bijna high-tech uh, ja. aanpassingen ja. in het huis met camera's en mm -hmm. elektronica zeker. en dergelijke. Maar let op. Maar het dus, kan ook heel simpel. Zeker. Hè? En gewone dingen zijn natuurlijk ook uh, in de als stel dat je moeite hebt met je kous aan te trekken zijn er zijn ook heel eenvoudige dingen om je te helpen met je sok aan te trekken. Om, om, om ja. iets van een andere kaliber te noemen. Dus een heleboel dingen zijn er die de veiligheid die het makkelijker maken dat mensen zo lang mogelijk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 we beginnen, dan om, nee, we, beginnen om, uh, we beginnen om half acht ja. De inloop is vanaf zeven uur. Zijn er specialisten die daar ja, komen? Ja, hebben we, we hebben het dus leuk. Want we hebben daarvoor nu een jonge onderzoeker uh, van de VU. Een enthousiaste jonge onderzoeker even kijken hoe die heet, Bart Hattink, dat is een die uh, zit bij de VU uh, doet hij onderzoek naar al dit soort uh, systemen voor, specifiek voor is zijn, uh, ja, zijn uh, bevlogenheid om te kijken hoe kan je het leven voor mensen met dementie in en om huis veiliger maken, daar heeft hij een uh, daar is, daar is, daar is hij is op het promoveren ja. en daar wordt hij door ondervraagd door een, eigenlijk een collega, hij gaat het zelf niet doen dit, dit keer, dus uh, een collega of ook een uh, die, iemand die bij AMI werkt in het uh,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 Dingen gaan niet meer zo goed. Laat, ik, laat ik eens horen wat er voor mogelijkheden zijn. Ja, want om... ik zou bijna zeggen: juist voor de mensen rondom. Ja. is het interessant om te weten. Mm -hmm. wat is er nou mogelijk eigenlijk? Ja, precies, zeker vooral voor tuurlijk. Want die moeten, die maken, dat zijn meestal de mensen die zich het meeste zorgen maken. Dus, dat is nou eenmaal zo bij mensen met dementie. die maken zich meestal zelf niet zo zorgen. Maar de omgeving ja. maakt zich zorgen. Ja, ja. ja. maar ook wat is er mogelijk? En wat is er mogelijk? En waar, ja. waar, waar, waar zitten de valkuilen? Ja. Ja, en dan gaat het echt niet alleen over los kleedjes of als het over veiligheid gaat, ja. maar echt over, uh, want dat is natuurlijk ook wel zo'n uh, bekend verschijnsel, nou, zo nou, los nou. kleedje, daar kan je over vallen. Moeilijk vragen, hoor voor mensen om dat over, uh, niet meer te willen. Of net hadden over een trapje, wat je, wat je net uh, ja. voordat we hier even in de pauze zeiden, van ja, ga je nog op zo'n trapje staan om een, uh, zoals ik wel eens doe, een lamp in te draaien of iets dergelijks.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 Oh. de, de richtingen waar ze naar het toilet te ja. vinden. Hè? Dat dus doen dat de technici zei... straks wel. Die microfoon <laughs> opgaan. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus ja, daar kan je... Daar, daar dus, dus nogmaals, er zijn, uh, dat, dat kan van hele simpele dingen gaan. Uh, wij je steeds moet kijken, wat gaat er nou in zo'n gezin? Of in zo bij zo'n persoon? Wat gaat er nou fout? Waar moet je op letten? En nogmaals, het waal is dan belangrijk. En er zijn tegenwoordig ook heel erg handige communicatiemiddelen voor de familie.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 1 april. 1 april. Half acht. In uh, pluspunt. Plus, plus, plus, in, in Noord. In Noord bij de VOMA. Parkeerruimte voldoende. voor iedereen die daarin gratis geïnteresseerd ja, is. Of ja, je nou voor iedereen wel, of die niet, de, niet? Precies. Daarmee te maken. Ja, en het wordt interessant, want het lijkt me inderdaad, die jongeman die dus uh, daarop promoveerde, uh, uh, ja. die uh, kan vast hele interessante dingen vertellen. vertellen. Ja, zeker. Okay. Nou, dankjewel voor je komst. Dankjewel Dank voor okay. je komst, Hans.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 En dan morgen natuurlijk de circuirun en de omloop van Zandvoort. Nou, we hebben het al gehad met uh, Hans Houding over het Alzheimer Café, Thema Veiligheid in en rondom het huis om half acht bij het.. Ja. Pluspunt. de 1 april uh, presenteert de filmclub uh, Simon van Kolm... Uh, The Theory of Everything. Beroemde film in het circus uh, theater. Ik Zal. ken hem niet, maar goed. Dat zegt meer over mij dan over de film. <lacht> 2 april hebben we de presentatie professor Eijk Sherder over Bewegen is Leven in Club Nautique. O oh, ja, dat klopt. Dat is, uh, dat is inderdaad, dat is ook over ouderen, zeg maar. Dat is van negen tot, uh, van zeven, sorry, tot tien uur s'avonds. Je kunt je aanmelden nog bij Bewegen is Leven at zorgbalans.nl. Ja. Uh, ik weet niet of dat er nog plaats is, maar je kan het in ieder geval proberen. Hou je van jazz, dan moet je op 3 april... Uh, zeker, zeker. Uur avonds, want het is, want is erg een leuk altijd. Jazzy Lounge Ja, ja, ja, ja. Ik ik ben er en, elke maand. Nou ja, het circuitpark Zandvoort is 4 tot en met 6 april. Dus uh, het volgende weekend. Uh, dat is Paas, hè? Uh, zijn de beroemde Paasraces. En het schijnt dat het weer dan toch wel een klein beetje beter wordt. Met, dus paas, uh, met Paas. Dus we zijn aan het einde gekomen van de agenda. Rest ons nog te bedanken, Daniel Leffert. Uh, voor de regie en techniek. Er hoeft bijna niks te doen. Uh, redactie Gert van Kuik en eindredactie Gerry Rutte. De Koffie D. Gerry ook vandaag. Dankjewel, Gerry. Gepresenteerd uh, Hotel Hoogland. Niet vergeten voor nee. de gastvrijheid en de prettig. Dat Stoen. zijn ze gastvrij. Ja, en uh, mijn collega Irene De Jager. Dankjewel Don de Gibbben. Ja. Dat wij weer mochten samen, ja. samen mochten Sinds presenteren. Een keer dat was een weer. tijdje geleden, inderdaad. Wij gaan eruit met Neil Diamond. Sweet Caroline. Tot de volgende keer.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 Touching hands Reaching out Touching me Touching me Sweet Caroline The times never seem so good Look at the night. It don't seem so lonely. We fill it up with only two. Me and you. And when I heard. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.